De gevaren van economische en sociale euthanasie Intermediaire stichting van de universele verklaring van de rechten van de mens 14 oktober 2009 Bezuinigingen en sociale druk als redenen voor euthanasie De geneeskundige gebaseerd op louter kostenbatenanalyse. In een neo-darwinistische maatschappij waar Alleen Consumptie en winst bejacht telt is het risico op economische euthanasie enorm. De sterke vergrijzing van de bevolking en een economische recessie zouden deze tendens nog kunnen versterken.